Jitske melk, karnemelk? Karnemelk. Karnemelk. Freek, wil jij melk of wil je karnemelk? Hé, hey, haal jij het? Ik dacht dat het vandaag de beurt van Simon. Ik mag het ook wel eens doen. <laughs> karnemelk maar. Karnemelk maar. <laughs> Ging je al een beetje te wennen, Tineke. Jawel. Ik weet alleen niet wat ik eigenlijk doen moet. Heeft Jaring dat niet gezegd?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 Kom dan maar bij mij als je ermee klaar bent en als jij nog niet terug is. Je, je weet toch waar ik zit? Uh, aan de achterkant? Ja, en mijn naam is Maarten. <laughs> Wil je melk of kaarnemelk? Kaarnemelk, graag. Kaarnemelk. Moet ik nu al betalen? Dat komt wel, tot straks. <klaars> Balk was niet op zijn kamer. Hij zette het pakje melk op zijn bureau...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 Bart en Sien zijn hiernaast. Jij werkt ook altijd als een bezetene. Hè? Ja, ik werk als een bezetene en ik ben er niet trots op. <laughs>